Auto's moesten vaart minderen en omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. Aan het eind van de middag was de brand onder controle, maar tijdens het slopen en nablussen laaide het vuur weer op. Daarop werd de crash tender ingezet. De Belgische minister van Volksgezondheid, Van den Broeke, wil nog niets zeggen over nieuwe versoepelingen voor de horeca. Hij zegt in een interview dat hij geen loze beloftes wil doen en absoluut geen zin heeft om in het Nederlandse yo-yo-beleid terecht te komen. Volgens Van den Broeke is de vaccinatiegraad in België nog niet hoog genoeg om alle remmen los te gooien. In Georgië hebben duizenden mensen gedemonstreerd na de geweldige gewelddadige dood van een cameraman. De betogers eisten bij het parlementsgebouw in Tbilisi het terugtreden van premier Karish Bashvili en zijn minister van Binnenlandse Zaken. Ze houden de regering verantwoordelijk voor het anti-homo-geweld van begin deze week. Toen werd het kantoor van een LHBTI-organisatie door een menigte bestormd. Tientallen journalisten die de aanval versloegen... werden in elkaar geslagen, onder wie de cameraman... vanochtend bleek hij te zijn overleden. De Britse miljardair Richard Branson heeft een korte ruimtereis gemaakt. Zijn ruimteschip vloog vanaf een vliegtuig naar 80 kilometer hoogte. De bemanning was een paar minuten gewichtsloos. Branson noemde het een van de mooiste momenten van zijn leven. Een kwartier later landde het ruimteschip veilig op aarde.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 is de zomer van ZFM, met, met nu Peaceful Radio. Een hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1446 hier op ZFM. Mijn naam is Ben of Heugen, uw gast en voor de komende twee uur in dit AIDS muziekprogramma. Zoals gebruikelijk twee nieuwe werkjes. De ene is van uh, Joanne Lazzaro. En dit keer samen met Brian Pesdo. Um, het heet Sweet Esmeralda voor fluit en piano. Dus uh, het is Joanne op piano en Brian op uh, fluit. Of andersom. Dat weet ik eigenlijk even niet meer. Daarna, um, ja, de familie. Ik weet eigenlijk niet eens hoe ze heette, Maar uh, de familie die zichzelf 2002 noemt. En die hebben een nieuw album uitgebracht, Hummingbird. Het is een, uh, een natuurlijk man-vrouw. Eh, nou, zo natuurlijk is het tegenwoordig niet meer. Maar in ieder geval man-vrouw plus dochter. Die al jarenlang uh, zeer succesvol albums maken. Uh, dus uh, nou, en we zijn blij dat we dit laatste album van ze in de uitzending mogen hebben. Vier weken lang. Uh, eens even kijken, wat gaan we nog meer doen? Takashi Suzuki, de Japanner, die uh, in 2000, nou, dan heb ik het dus 2010 en 2012 het uh, album cycle uitbracht. Daar gaan we een, een, een track van luisteren. En we sluiten af met Bazir Abal Abdel Al met The Master of the Arabian Flood. En het nummer heet Love in My Heart. Nou, het zou zomaar eens de titel van dit programma kunnen zijn. Wie weet, piezelradio.info, daar vind je de playlist en de muziek zonder gesproken woord. Veel luisterplezier.